De achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond. Goedenavond, welkom bij de vijfde aflevering van De Achtergrond. In deze eerste jaargang zijn er maar tien afleveringen van De Achtergrond, dus u moet weten dat als u deze uitzending helemaal beluisterd hebt, er nog eens hetzelfde aankomt. Nog eens vijf uitzendingen dus, weliswaar met een heel andere inhoud, want wij kijken enkel naar de actualiteit, en naar 1979, het geboortejaar van Radio Scorpio, en tevens het scharnierjaar dat het aangezicht van de huidige maatschappij heeft bepaald, of zo is toch onze stelling. Vandaag in de achtergrond in onze analyses gaan we op zoek naar logica en anomalie. Wij geven onze hoogstpersoonlijke bijdrage tot de dag van de poëzie. 2009 wordt het jaar van de os, 2008 was het jaar van de rat. En wij hebben een interview met minister de pad. We gaan op zoek naar ieder excess. Zo investeert de NBS sinds kort in Dixiles. Nog meer poëzie in echt gezegd op de trein, de auto komt aan bod in een kolommetje klein. Volgens Radio Clara is dicht opruim een opruimend cliché, daar doen wij dus met alle plezier aan mee. En tot slot is er onze vaste rubriek Radio Scorpio in 1979, met een terecht nostalgische blik op het allereerste levensjaar van Radio Scorpio en met muziek en radiofragmenten uit de tijd van toen. Maar zometeen is er eerst het nieuwsoverzicht in Scheurnieuws. Ja, zoals gewoonlijk beginnen we deze uitzending van de Achtergrond met een overzicht van de actualiteit in binnen- en buitenland. En uh, ja, wat het binnenland betreft gaan we meteen um, op het politieke niveau, want uh, er zijn blijkbaar problemen met het ps bijvoorbeeld Anne-Marie ja, Anne-Marie ex-voorzitter van de Senaat en nog altijd burgemeester van Hui. Nog maar eens in deze rubriek, maar waarschijnlijk voor de allerlaatste keer, want um, de Partie Socialist heeft haar nu definitief laten vallen. Een beetje gemeen dat ze dat nu doen, want die arme mevrouw is nog aan het herstellen van haar tweede hartaanval aan de Azurenkust. Maar blijkbaar had ze toch net iets te veel uitgaven gedaan met haar betaalkaart van het ziekenhuis van Hui. Een paar reizen heeft ze ermee betaald naar onder andere Parijs en Barcelona en Rome en Londen, Ecuador, Kenia, Californië. En Japan om het ziekenhuis van Hui daar beter te kunnen vertegenwoordigen. Ze heeft ook wat cash afgehaald om wat onkosten te betalen en ook wat pralinen en kappersbezoeken ermee betaald, maar meer ook niet. Oké, okay, en uh, emop politicus en kersverst socialist. Bert Ancio, die heeft uh, gelukkig voor hem nog geen hartaanval gekregen, maar dat komt er misschien nog aan, want ook hij is uh, nogal tamelijk in ongenade gevallen de voorbije weken. Inderdaad, die arme Bert Ancio, het zit echt niet met hem mee. De SPA had dan zijn naam speciaal voor hem veranderd en dan was Louis de Bach daar toch niet tegen, zeker. Dus helemaal voor niks is hij nu overgelopen, geen naamsverandering bij SPA, geen postje. En dan hebben ze nog problemen met Berts blogje ook, terwijl hij het alleen maar opnaam voor de kinderen. Och, gaar me toch. En uh, minister van Defensie, die Pieter de Krem, die uh, geeft blijkbaar zichzelf ondertussen allerlei leuke namen. Ja, inderdaad. Pieter de Krem is als minister van oorlog helemaal niet zo mythe als Bert Anciot. Maar hij probeert toch een beetje aan zijn imago te werken. Hij heeft zichzelf dan ook een nieuwe bijnaam gegeven na Krembo. We willen dat iedereen hem Uncle Krem noemt als werver van nieuwe recruten. En als er dan toch nieuwe militairen komen, dan kunnen we evengoed wat vliegtuigen missen. Dat compenseert. En Uncle Krem zal dan ook een paar F-16's verkopen aan Jordanië. Kwestie van het militaire evenwicht in het Midden-Oosten wat te herstellen na de oorlog in Gaza. En gaat Uncle Cram dan ook voor nieuwe gevangenissen zorgen? Inderdaad, of toch minst, tenminste zijn genoot van justitie. Want ook in België wonen stoute mensen en daarom gaat de regering 1850 cellen bijbouwen, laten bijbouwen wellicht. En dat is een goede zaak volgens vers minister van Justitie, Stéphane de Klerk, want de gevangenis levert veel tewerkstelling op. Per cel komt er immers rechtstreeks één arbeidsplaats bij, al dus nog de minister. Oké, okay, en over intensieve tewerkstelling gesproken, de NMBS die gaat blijkbaar haar activiteiten diversifiëren. De NMBS gaat diversifiëren, en hoe? Naast reizigersvervoeren gaan ze nu ook hou u vast communiceren. Eerst hadden ze zichzelf opgesplitst in drie onafhankelijke entiteiten, kwestie van de interne communicatie om zeep te helpen, maar in ruil gaan ze dus meer extern communiceren. Er is een gloednieuwe website van de NMBS, eigenlijk van de infrastructuurbeheerder Infrabel, en die is volledig gewijd aan vertragingen die andere core business van de NMBS... Vanaf nu mogen de reizigers de vertragingen dus zelfs al op voorhand kennen wat een hele verbetering is. En dat is nog niet alles, het is ook een van de nieuwe strategische doelstellingen van de NMBS dat de omroepers verstaanbaar moeten zijn. Een mens zou denken, dan vervangen ze eindelijk eens die tot op de draad versleten luidsprekers en overstuurde microfoons, maar nee, volgens de directie ligt het aan het personeel en dus organiseert de NMBS vanaf nu Dixieles. Straks hebben we een reportage over Dixieles bij de NMBS. Oké, okay, goed, en dan kunnen we nu misschien overgaan naar het buitenland, waar behalve een burgeroorlog hier en guerrillaoorlog daar niet bijster veel gebeurd is de voorbije weken, behalve dan dat we een nieuwe Amerikaanse president hebben Bush is weg en lang leven Barack Obama. Ja, hij heeft zelfs uh, twee keer de eet afgelegd, de ene historische gebeurtenis na de andere. Het was één keer met haperingen en één keer zonder. Maar het waren toch wel zeer korte witte voor deze kerstverse president, waar een aantal ministers die nog voor zijn goed en wel benoemd waren, al hebben moeten aftreden. En hij stort zich ook volop op het protectionisme. Goed, en dan hebben we nog één kort cultuuritem, het is te zeggen. Rock Werchter heeft zijn eerste namen alweer bekend gemaakt en er zit een behoorlijk wat tussen aanleidingstekens Nee, inderdaad, die arme meneer Schuurmans heeft twee jaren moeten onderhandelen naar eigen zeggen om Coldplay en Metallica op Werchter te krijgen, want ze zijn te groot voor festivals, zoals hij zegt. En inderdaad, gewoonlijk spelen ze in zalen met een veel grotere capaciteit dan 60.000 man. Maar nog volgens meneer Schuurmans doen ze een effortje voor Werchter, omdat het zo'n gezellig, kleinschalig festival is waarbij alles zo goed georganiseerd is voor de artiesten dan toch. Natuurlijk, door al die tijd te onderhandelen heeft meneer Schuurmans geen tijd gehad om de afgelopen twee jaar naar het parlement te komen, maar we moeten als gekozenen des volks zijn prioriteiten kunnen leggen. En hoe zit het ondertussen met de prijzen van Werchter? De prijzen die zijn nagenoeg gelijk gebleven. Oké, okay, prima. En dat was het scheurnieuws. Streden interviewtechnieken. Wij interviewen minister Guido de Pat, voormalig burgemeester van Gerard Bergen, tot voor kort als parlementslid verantwoordelijk voor 50% van de parlementaire vragen aan de regering en pas benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken, waardige opvolger van Patrick de Waal. Metronoom. Een heel goede avond, meneer de minister. Goedenavond. De morgen noemt u de kampioen van de parlementaire vraag. U stelde in uw vier jaar als volksvertegenwoordiger meer dan duizend vragen. En wij vragen ons soms af hoe u dat allemaal klaarspeelt. Zeven uh, ja, uh, 7 op zeven dagen werk, uh, 24 uur aan een stuk. Uh, um, veel meetings doen. Uh, uh, dure telefoonrekening. Uh, uh, ...vaak op restaurant gaan. Dat is vijf op vijf. Meteen een goede start, meneer de minister. Op naar de volgende vraag. Wij vragen ons af... ...waarom u zoveel vragen stelt. Uh, ja, uh, ik word uh, vaak gedreven door nieuwsgierigheid. Uh, um, ik heb een brede maatschappelijke interesse. Uh, ik ben uh, geëngageerd op sociaal vlak... Uh, ja, ja. Uh, soms stel ik een vraag en krijg ik niet direct een antwoord. Dan stel ik ze nog eens opnieuw. Uh, ja, dat zijn meteen drie goede antwoorden. Op naar de volgende vraag. Wat weet u over de voorjaarsbloementocht? Uh, Wat well, de voorjaarsbloementocht? Uh, dan gaan we op zoek naar voorjaarsbloemen uit ons streek. Uh, Welke streek is dat? Uh, ja, uh, onze streek. Uh, dan ja, dan dragen we rubberlaarzen, uh, dan dragen we een warme jas. Zoeken we niet helemaal, uh, het is soms, welke strik. Soms regent het, uh, f, ja. De tijd tikt. Pas. Oké, okay, op naar de volgende vraag. Wat weet u over matte taarten? Uh, f, matte taarten, dat is gebak, dat uh, is een uh, rond taartje, zoals het woord zegt. Rond? Uh, ja, het is... Uh, het wordt gemaakt van karnemelk en bladerdeeg. Uh, Twee goede antwoorden uh, meteen. We zoeken nog één antwoord. Ja, ach, uh, De tijd tikt. Uh, pas. Helaas, we zochten nog Gerardsbergen. Uh, yeah. Op naar de volgende vraag. Wat weet u over de padstappers? Uh, ja, de padstappers, dat is een wandelclub. Uh, Juist. Ze hebben een uh, clublokaal, dat is Café de Pres. Uh, Oh, ze doen uh, wel eens een voorjaarsbloementocht. Uh, dat zochten we niet helemaal. Uh, ze zijn ook gespecialiseerd in een aantal uh, ja, zaken. Ja, ja, ja juist. Ja. Ze zijn gespecialiseerd in de 20, de 50 en de 70 kilometer. Perfect. Ik uh, ja, uh, ze hebben ook een magazine. Juist. Het, en hoe heet uh, het? Het uh, padstappertje. Juist. Nog uh, één antwoord. Dan... Uh, voor, uh, ja, ja, De tijd gaat opgraken. Ik pas. We zochten nog waar ze vandaan komen, en dat is Gerardsbergen. Ah, ja, ja. Op naar onze laatste vraag, meneer de minister, wat weet u over Soetkin Baptist? Uh, Soetkin Baptist, die heeft uh, ooit naar het Eurovisie Songfestival gegaan, met uh, Ishtar, haar groep. Uh, ze, heeft, uh, er is ooit, ze is ook ooit in opspraak geweest met extreemrechtse sympathieën. Dat klopt, ik, uh, maar dat zoeken we niet helemaal... Uh, Nog drie antwoorden Een liedje och, ja, Hoe noemde dat liedje nu weer oh, Julius na Julia Bijna, bijna uh, het, begin, het begin is voldoende Ja, ja uh, Maar ze is wel geboren in 85 als Dat ik me klopt niet vergis. Uh, Ja, pas ja, het nummertje heette O Julissi Nayalini. Ja. En we zochten ook nog dat ze uit Geraardsbergen komt. Ai. Meneer de minister, heel erg bedankt. Uh, graag gedaan. Ik ben Puk, ik leef in een kartonnen doos. Hij is Puk en hij leeft in een kartonnen doos. Ik ben Puk. Ik leef in een kartonnen doos. Ik leef, leef van boerlet en van Ik leef al per on, ik zie nooit de zon. Ik leef al per on, ik zie nooit de zon. Ik ga naar de koerentrie, ik ben geen pendelaar. Nee, hij is geen pendelaar. Maar ik zie ze wel. Met hun kostuum en met hun achtertas. Een kostuum komt net uit als 'Geen Pendelaar'. hij nee, is geen Pendelaar. Maar ik zie ze wel elke dag in kostuum en met hun actentas, Geld op de bank en in hun kas. Hé, nee, hij is geen maar ik zie ze wel elke dag In kostuum en met hun achtertas Geld op de bank, geld in een kast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 Ik ben geen pendelaar Nee, hij is geen pendelaar Maar ik zie ze wel elke dag Met een kostuum, een geld en een achtertas Een geld, en kostuum in een achtertas Pendelaar Nee, nee, hij is geen pendelaar Ik ben puk en ik leef in een kartonnen doos ik ben Puck en ik leef in een kaartonnenoos. En ik leef van het. Ik leef in een doos, Ik leef in een kaartonnenoos. In een. Leven een doos. Nee, ik leef. Ik ben Puck en ik leef in een kaartonnenoos. Ik leef van bullet en van pick. een up Kartonnendoos in een kartonnendoos van karton. Uitspraak. Ja, ik lees even voor. Er zijn eerst de gewone mededelingen, dan punctuele mededelingen en tot slot promotionele boodschappen. Uh, ja, we gaan eraan beginnen dan maar, hè. Uh, zo dadelijk rijdt er een trein voorbij, gelieven op veilige afstand te blijven. Ja, doe jij maar. Ah. Zo dadelijk rijdt er een trein voorbij, gelieven op een veilige afstand te blijven. Ja, dat is goed geprobeerd. Maar toch, een trein. Een trein? Een trein. Een trein. Laat het rollen. Een trein. Een trein. Voorbij. Voorbij. Ja, Voorbij. Ja, ja, ja. Een veilige afstand te blijven. Een veilige afstand. Veilige afstand. Een veilige afstand. Ja, ja! Zo dadelijk rijdt er een trein voorbij. Zo dadelijk rijdt er een trein voorbij. Ja, ja, dat is al beter dan daar straks. Nu, nu ja, de trein op spoor 3 heeft 30 minuten vertraging. De trein op spoor 3 heeft 30 minuten vertraging. Ja, die trein, die zit bij jou ook nog niet zo goed. De trein. De trein. De trein. De trein. Ja, ja, dat is al goed. 30 minuten vertraging. 30 minuten vertraging. Minuten. Ute. Minuten. Minuten. Minuten. Minuten. Minuten. Ja, dat is ook al beter dan maar straks. De trein naar Antwerpen van 9 uur en 12 zal vertrekken van spoor 3 in plaats van van spoor 4. De trein naar Antwerpen van 9 uur 12 zal vertrekken van spoor 3 in plaats van spoor 4. 3 3 korter. 3 spoor 3 3. Ja, goed zo. De drank en eetdienst bevindt zich in het vierde rijtuig. De drank en eetdienst bevindt zich in het vierde rijtuig. Eetdienst. E dienst Dat was heel goed. Dan zijn we nu aanbeland aan de punctuele mededelingen. Meer informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u op de speciaal daartoe voorzien gele affiches in de stations. Ja, doe jij maar. Meer informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u op de speciaal daartoe voorziene gele affiches in de stations. Ja, dat is goed geprobeerd. Jouw i moet iets korter, dus de, de dienstregeling, de dienst, niet de... De, dienst, de dienstregeling? Nee, dienst, zeg je, de dienstregeling. Dienstregeling? Dienstregeling. Dienst. Ja, en dan nog jouw R, daartoe, daartoe. Daartoe? Daartoe. Daartoe? Daartoe. Daartoe? Ja, ja, dat is ook al beter. Nu jij nog een keer, kom aan. Meer informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u op de speciaal daartoe voorzienig hele affiches in de stations. Ja, ook jouw i, de nieuwe... De nieuwe... Dienst... Dienst... Dienst... Dienst... dienst. dienst. Korter, dienst. Dienst. dienst. dienst. Dienstregeling. De dienstregeling. Ja, dat was ook al beter dan maar straks. Uh, dan nu de promotionele boodschappen. De b dag -trips. Nieuw. Spoor naar Zeebrugge met een bezoek aan de Nationale Vlooddag en Zeemachtdag in het bekende Kustdorp. Nee, Spoor naar Zeebrugge met een bezoek aan de Nationale Vlooddag en Zeemachtdag in het bekende Kustdorp. Ja, het is Vloodag. Vloodag. Je mag de T niet horen. Vloodag. De Vloodag. De Vloodag en de Zeemachtdag. Zeemachtdag. Het bekende Kustdorp. Bekende Kustdorp. Kustdorp. Kustdorp. kustdorp. kustdorp. Zeer mooi. Ja, en dan de laatste. Koop uw ticket bij de ticketdienst op onze website of aan het loket. Koop uw ticket bij de ticketdienst of op onze website of aan het loket. Het is het ticket. Een ticket. Ticket. Ticket. Een ticket. Een ticket. Koop uw ticket. Koop uw ticket. Ja, dat is goed. En dan de ticketdienst. De ticketdienst. Ticketdienst. Ticketdienst. Nee, nee, nee. De de t t t valt weg voor de d. De ticketdienst. De ticketdienst. Dat is perfect. Ik moet u iets bekennen. Na 28 jaar lang autoloos geleefd te hebben, ben ik dit jaar beginnen autorijden. En weet u wat? Ik kan het iedereen aanraden. Ondanks alle ecologische nadeeltjes en ondanks het feit dat de automobiel een uit de 19e eeuw stammende antiek stuk mechaniek is, blijft ook de 21e eeuw een eeuw van de auto. U, u doet massaal aan auto afgodverering in programma's als Top Gear, en u gaat binnenkort massaal stemmen op de naar naft- en asfalt geurende de dekker. En ondanks alle crisissen blijft u massaal SUV's en andere kamionetten kopen. En u hebt gelijk. U krijgt binnenkort, van vadertje staat, massaal subsidies om een nieuwere auto te kopen. Een mooiere auto. En die zal wat minder verbruiken en wat beter zijn voor het milieu, maar dat is natuurlijk het schaamlapje. Zonder die excuustruc is wat de overheid wil zeggen dit. Wij houden van de auto. En ze hebben gelijk. Soms, dat geef ik toe, soms neem ik nog wel eens een fiets. Maar dan merk ik dadelijk hoe superieur de auto is. Autorijden is leuk, gemakkelijk en comfortabel. Alles wat een fiets niet is. Daarop word je alleen maar moe en nat en op twee wielen val je zo om. En er zijn nog meer bezwaren. Iets wat mezelf het bloed onder de nagels had kruipen als fietser, is de nieuwe fietsenparking aan het station in Leuven. Ik weet het, u ergert zich ook aan. En terecht. Het is natuurlijk fantastisch dat er een overdekte en bewaakte fietsenparking aan het station is. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Als je niet al te veel geluk hebt, dan is het dagelijks zoeken naar een plaatsje in de parking. En voor dat zoeken moet je heel wat, heel wat, heel wat meters afleggen. En die meters moet je te voet afleggen. Eén keer helemaal naar de achterkant van de parking en dan nog één keer helemaal terug te voet. En dat is helemaal belachelijk als je een fietser bent. Wij zijn toch geen rondkruipende primaten? Als je in het centrum van Leuven woont, dan laat je best je fiets thuis staan en kom je gewoon te voet naar het station. Dat gaat net zo snel, of zo traag natuurlijk. Oh, wat een verschil is het als ik met de auto naar Leuven kom. Ik krijg vlotjes de parking onder het Martelarenplein binnen, en daar staat dan geen gesubsidieerd personeel dat me zegt dat ik uit moet stappen en mijn auto verder moet duwen. Ik vind snel een parkeerplaatje, stap uit en sta in een wip op het perron van mijn trein. Heerlijk stressloos. En dan kost me dan enkel wat geld en ik ben geen materialist. Maar ik zag onlangs dat een van de zijcompartimenten van de fietsenstalling ook betalend wordt. Een van de zijcompartimenten het dichtst bij de perrons uiteraard. Als ik de fietsers een tip mag geven, als je toch voor je stalling moet betalen, waarom dan niet de autoparking gebruiken? Hoeveel fietsen zouden op één autostandplaats passen? Acht? Tien? Misschien zelfs meer. Dat zou de prijs natuurlijk wel wat drukken. Natuurlijk is dat dan weer nieuwe problemen creëren, want waar moeten die auto's dan staan? Waar moet mijn auto dan staan? Nee, we hebben een andere oplossing nodig. Een betere, en ja, eigenlijk ook een veel makkelijkere. De fiets en de trein laten voor wat ze zijn, en gewoon met de auto naar je bestemming gaan. Jean-Marie de Dekker en zijn trabanten zullen tevreden zijn. Echt gezegd, op de trein. Ja, je haar is mooi. Hè. Het is donkerder. Ja, ja. Maar vorige keer vond ik het ook mooi hoor. Ja, kijk, mooi hè. Maar die kleur die paste niet bij mijn kleren. Allee, ik heb zoveel van die paar zachtige dingetjes in ja. mijn kleerkast en dat vloekt gemeen hè? Ja, ja. Maar ja, toch. Toen ik je ja. zag zonder muts, echt zo mooi. Ja, hè. Ik heb wel meegedaan aan, aan kappershoots en zo. En daar zeiden ze dat ook. Zo mooi. Ja, ik vind het echt zo mooi. Maar vorige keer ook. De vergadering tegenover Freek en Tiden is toch echt dik, ze. Ja, Tiden is echt dik. Allee, die moet daar toch iets aan doen. Dat is toch gevaarlijk, zo? Maar is die echt zo dik? Ja, allee. die heeft toch een dik gezicht, zo die oogskes. Maar is die echt zo dik? Ja, allee. Die heeft toch een dik gezicht, zo die oogskes. In de wereld van de taal was 29 januari een opmerkelijke dag. 29 januari was namelijk de zeer onderschatte Gedichtendag, een van de hoogtepunten in onze jaarlijkse taalbeleving. Toch was Radio Clara het enige medium dat het belang van de Gedichtendag correct kon inschatten. De zender lanceerde hiervoor een speciale nieuwe website, Poëzie, de strijd tegen clichés. Op deze website staat een opmerkelijk gedicht van de Clara-redactie. Wij citeren uit dit gedicht getiteld Gedichten zijn nutteloos. Maar we gaan met onze tijd mee. We houden het bij een vrije bewerking tot een duet. Gedichten zijn nutteloos. Gedichten zijn nutteloos. Gedichten zijn onbegrijpelijk. Dichters staan ver van de gewone mens. Dichters zijn dronkenlappen. Gedichten zijn onvertaalbaar tradwipa. Gedichten moeten over grote onderwerpen gaan. Poëzie moet je zien op papier. Gedichten gaan over persoonlijke gevoelens. Gedichten moeten rijmen. Gedichten moeten rijmen. Dichters zijn niet meer van deze tijd. Tot spijt van wie het benijdt. Dichters zijn diepzinnig. Maar hun relatie met het woord is zeer innig. Dichten is 100% inspiratie. En gedichten zijn zoveel meer dan decoratie. Dichters hebben meer succes bij vrouwen. Dichters zijn wereldvreemd. Het is barbaars om na Auschwitz een gedicht te schrijven. Poëzie brengt niks teweeg. Helemaal niks. Een oordeel over een gedicht is 100% subjectief. Dichters zijn ongelukkig. Gedichten bevatten diepe gedachten. Dichters zijn verfijnde lieden. Dichten is een roeping. Dichten maken een beter mens van je. Maar grammaticaal maken ze een alfabet van je. En dat is niet goed voor je. Voor je het weet ben je een analfabeet. Poëzie en politiek gaan niet samen. Gedichten moeten ontroeren meer dan het leggen van vloeren. Gedichten schrijven is moeilijk waarmee ik niks vergoelen. Een gedicht moet je horen, maar dat is geen excuus om toehoorders te storen. Dichters weten zelf niet wat ze zeggen. Ze zitten zomaar wat uit hun woordenboek te dreigen. Dichters willen onsterfelijk worden. Dichters zijn gevoeliger. Dichters zijn losers. Dichters zijn zwervers. Dichters zijn nerds. ICT. Dichters zijn nerds. ICT. Dichters kennen niks van sport. Dichters kennen niks van sport. De beste dichters zijn mannen. Dichters zijn grote kinderen. Dichten is niet sexy. Gewone mensen geven geen snars om gedichten. Geen snars om gedichten. Om gedichten te begrijpen, moet je in de ziel van de dichter knijpen. Vroeger was er meer respect voor dichters. Dichters zijn arm. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Op naar de volgende vraag. Vertel ons eens, meneer de minister, wat u weet over de Bartholomeuskerk. Uh, de Bartholomeuskerk, dat is een gebouw in de gotische stijl. Uh, dat, is, uh, dat is ooit hersteld geweest. Uh, uh, dat, uh, als ik niet vergis, was dat tussen 1580 en 1618. Knap. Uh, het is... Uh, Drie antwoorden al. Ja, het is uh, een kerk... Uh, dat heeft u ten, al gezegd. Ja, Ten voordele van onze lieve vrouw... Ja. Uh, onze lieve vrouw ter haakt. Nee, niet helemaal. Ter merkt. Dat zijn al vier goede ja. antwoorden. Ach, uh, ja, pas. Helaas, we zochten nog één antwoord en dat was Geraardsbergen, want daar staat die kerk. Uh, ja, ja. Uh, meneer de minister, noem eens vijf bekende muren. Uh, vijf bekende muren, ja. De Chinese muur, uh, de Berlijnse muur, de. Zo, in, in Schotland, uh, de muur van Adrianus. Ja, het is niet in uh, Schotland, maar uh, in Engeland. In Engeland, Het ja. is wel een juist antwoord. Uh, dan uh, de Klaagmuur voor de Joden. Uh, dan, uh, we zoeken een muur dicht bij ons. Uh, dicht bij ons, ja. Uh, ja, er zijn zoveel muren, hè? Maar, uh, in Vlaanderen. De bekende muur, pas. Uh, Helaas, we zochten nog de muur van Gerardsbergen. Bergen ah, ja. ja.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 Pas des cartes magnétiques, je ne possède pas des cartes de crédit. Moi je ne suis pas des rangs, Fnac. non je ne possède pas des cartes de fidélité, non je ne suis pas happy day.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 When I need food, fruits, des poires et des pommes. food, oui, food, quand il me faut du food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, food, Non, non Donc je, je possède pas des cartes de food, fidélité. Fidélité. Non, je suis pas Happy Days. Moi, je ne suis pas afhankelijke. Nee, je ne possède pas Nee, cartes heb geen kredietcardes. Nee, ik heb geen kredietcardes. Radio Scorpio in 1979. Voilà, dat was nog eens Jacques Frisé met Happy Days, hè. Ja, ja, dat is lang geleden. Ja, vaak. Dus uh, goed dat we die rubriek doen. Dan kunnen we dat af en toe nog eens een keer dragen. En uh, er is iets goois gebeurd, eigenlijk, hè. Wat dan? Ik moet zeggen, dat is een nummer van 1979. We zijn nu 2009. Dat is 30 jaar na datum. En uh, ja, Jacques Frisé hij mag het niet meer meemaken. Hè. Uh, hij is hier niet meer. Maar je weet, uh, die Happy Days, dat is gepikt geweest, hè. Ja, dat weet ik nog. Een de ja. met een getrouwheidskaart. En uh, ja, de, de familie van uh, Jacques Frisee heeft daar echt jaren voor zitten ijveren om dat, uh, om die, om dat onrecht eigenlijk uh, om gedaan te maken. Hè? Want, om, uh, omdat ze tegen waren, omdat dat kapitalisten waren die het nummer van Jacques Frisee pikten om eigenlijk reclame te maken voor een kapitalistische kaart. Voilà, eigenlijk om er tegenovergestelde mee te doen. En dat was de ironie ervan. Hè? Ja. De vrede ironie van het lot. Ja, voilà. En, ja, uh, Plariatus, hè, en die hebben dat voor de rechter gebracht, en, uh, stond nu zo, een klein berichtje in de krant, hè, zo heel discreet, van, euh, kerkvoer gaat, heb je deze kaarten stopzetten, hè. Ja, ah, dat ja. is er niet bij verteld natuurlijk, dat is hoe dat dat komt, hè. Hè. Ja. En, dan, en dat zijn de erfgenamen van de Jacques Frisee, Oh, ja, die, dus, die hebben hun slag thuis gehaald. En uh, ik ben daar wel blij mee dat hem nu. Uh, nu moet de Jacques Friseer zich niet meer omdraaien in zijn graf. Hè. Uh, die zal moeten draaien en draaien en draaien in zijn graf. Oh, zoals zijn plotjes in der tijd, hè. <laughs> Ja, en uh, wie dat er toen nog uh, dikwijls aan bod kwam in 1979, dat was Tante Herrie, uh, die hebben we ook al eens een keer laten horen. Tante Herrie, dat was zo'n beetje de, de onkel Bob van de jaren 70 en uh, altijd uh, chicky chiqui dat hij naar de redactie kwam. En uh, ik zal zeggen, op verzoek, hè, want we hebben toch heel wat respons gehad van de luisteraars over haar, haar uh, vorige stukje dat we ze hebben laten horen. Die had zo'n kinderprogramma, hè? dat was nog lang voor Treuzel Radio. Dat is zo haar eigen kinderprogramma had. Die kon echt wel goed met, met de kleine mannen omgaan. Oh, die was zo, zo streng genoeg. Hè. Um, en ja, het tweede fragmentje heb ik, eens, uh, ik ben eens in mijn dozen gaan zoeken. Dat is Tante Harry leest gedichtjes met de kindjes. Ja. ja ik dacht, uh, het is de dag van de poëzie geweest. We ja. gaan eens iets? Hè. Dat is schoon. Dat is, gewoon. Dat, is oh, een, nou? dat is een schoon fragment. Ik weet dat nog. Dat, uh, dat pakte me. Dag, lieve kinderen. Dag, tante Harry. Lieve kinderen, vandaag gaan we een gedichtje voorlezen. Hebben jullie daar zin in? Ja, tante Harry. Oh, fijn zo, lieve kinderen. Oh, ik zie jullie zo graag. Lees het maar eens voor. Er was eens zijn mevrouw, oh zo elegant. Zij is gekleed in bombazijn. Een rijk fluweel en kant. De vrouw heet Tante Harry, ze viert alle dagen feest. Ze is zo aardig en charmant, ze zegt freule fijn geest. Ze praat zo levendig en leuk. Oh, wat dansen ze fijn! Tante Harry, jij bent toch veel te oud om nog te dansen? Te oud om nog te dansen. Wie zegt er nu zoiets vreselijks? in. ik wil zo geen kinderen! Wat? Kom, we lezen het terug lekker verder. Ja. Hier, ja, daar. Oh, en oh, wat dan, ze fijn. Mm -hmm. Dat komt van alle vrolijkheid en van de witte wijn. Ja. Maar tante, jij bent toch niet zo vrolijk? Hoezo, ik ben niet zo vrolijk. Stom kind, onder mijn ogen uit. Het is genoeg. De gang op, nu, de gang. Maar jij bent te Oké, okay, uh, ja, we gaan gewoon lekker verder lezen. hè? Met de lieve kindjes. Maar tante Harry, ik vind je wel heel lief en leuk. Maar wil je alsjeblieft die sigaar wegdoen? Want ik krijg hoofdpijn ervan. Ik doe die sigaar niet meer uit. Oké? Okay? Niet meer. Oké, okay. Imke, zet gewoon het bandopneemertje af. Ik kan het even niet meer aan. We gaan iets okay, anders doen. Oké, tante Harry. Voilà, nog een fragmentje van tante Harry. Ik hoop dat de luisteraars dat... Da dat ze het fijn vonden. Uh, en anders moeten ze nog maar eens laten weten dat ze nog een stukje ja. uh, in Duitslanding willen horen. Hè. Ja, uh, maar mag ik nu een keer iets zeggen, want er moet echt iets van mijn hart. Ja, zeg maar. Ik heb vorige week in de krant gelezen dat de minister van Defensie, Pieter de Krem... Ja, Krembo, ja. De, ja, vla, de uh. Krembo, dat Tina, de EFST's die we hebben die ons leger heeft, dat die die gaat verkopen. Allee. <laughs> Ai. Maar er zijn er al zoveel... Goh, wat is er in... We in... Wel, in 1979 heeft, heeft uh, de Belgische Staten gekocht. Hè. 160 allee. waren dat er allee. toen, hè. 160. Allee. Allee. Allee. Ja. Allee. En, waarom, en waarom was dat? Allee. Omdat wij dat nodig hadden. De, de Sovjet-Unie, die zat hier toen op ons dak. En nu is de Sovjet-Unie... bestaat niet meer. En nu denken ze van we gaan dat verkopen, geen probleem. Maar, ik bedoel, er is nog altijd een gevaar, hè? Weet je dat nog? In een tijd, in de Alma, jij en ik, we waren toen gaan eten in de Alma, toen was het eten nog wat beter dan nu. Ja. En nog goedkoper ook. En, in de Alma, we zaten daar. En de Rubi Bek was daar. Met wie? Dat was de Vladimir. De Vladimir. De Vladimir. En de Vladimir, wat was dat? Een spion, dat is was dat eens, een ik? spion van de Sovjet-Unie, dat weet ik nog heel goed. Want ik zei toen, Vladimir, wat doe jij zo al? Uh -huh. En die kon er geen heftig antwoord op geven, maar dan heb ik hem die nog zo zien rondlopen. En die was zo altijd zo dingen aan het opschrijven en zo heel uh -huh. gezien, zinig aan het kijken en onder de hoekjes aan het loeren. En dat was een goede vriend van Louis de Bak. Ik zei tegen Louis de Bak, Louis de Bak moet ervan oppassen, want dat is een gevaarlijke persoon. Ja, maar Louis Tobac was zelf een communist toen, hè Voilà, ja. voilà. nu dus, uh, Geen probleem, geen probleem Maar dat was een communist En wij hebben dat toen uitgebracht ja, ja. Louis Tobac, ja, ja, ja, ja. communist, hebben wij gezegd En uh, dat heeft hij uh, behoorlijk wat in de problemen gebracht ja, En dat was toen met die Vladimir dat die, uh, ja, ja. De Vladimir heeft toen in een tijd uh, In problemen gebracht, do. Ja, dus dat is geen goed idee Van Peter de krijgen om die F-16's te verkopen Maar nee, wat dus... schiet er dan nog over We hadden er nog, zoals Anteneuvel er nog, hè 69. Hoeveel gaat hij maar verkopen naar Jordanië? 9? Negen? 9, Negen, oh, dat is alleen. Van 160 naar 60. Uh, wat is er 34 zijn er gekracht. Uh, Ik zeg het, uh, onze nationale veiligheid komt in het gedrang. Uh. Dus Pieter de Krem niet verkopen. Ja, maar ja, we hebben daar toch niks meer in te zeggen. Hè. Dat gaat gebeuren. Hè. Ja, dat is een chef. Nou, nou valen, we dat we hadden kunnen weten. Dat is een chef. Ja beter. Ja, ja. Ik heb. Uh, van 1979 ik heb nog één tape liggen. En uh, dat was toch weer iets anders. Hè. Uh, kent jij nog de. Ja, het is een beetje niet hetzelfde thema's, hè, de. De sovjet Ja. Die zaten no dat dat is hadden ook iets met de normaal te maken, hè? Nee? Ja, oh ja, die zaten daar dikwijls. Dat was zo een groepje dat eigenlijk zo alleen maar thematische protestsongs bracht uh, over dan allemaal, het studentenrestaurant in, in, in Leuven dan. Want uh, 1979, uh, de mensen denken misschien, dat is alleen maar chanson en kleinkunst geweest. Maar er was ook de punk. En een van de, van de punkgroepen in uh, het studentenmilieu. Uh, was dat dan de, de Charlatan, de Los Buenos, de Schrinken, de klokwerken. Eh, dat waren. De, de Serviet-Unie, Ja, de ja. Serviet-Unie. Ja. Ja. Dat was zo... Die, die man hadden een beetje een haat-liefde-verhouding met de Alma. Die vonden dat wel goed, concept van hè, eten voor iedereen. Maar dat was toch wel een beetje iets te kapitalistisch uh, georganiseerd, zo. En dan ja, zo de thans, dat was een dekmantel voor de sovjet unie De Alma. Toen. Ah. Dus, alleen die, die winsten, die gingen naar de sovjet unie Dus eigenlijk waren die mannen een beetje... alleen Die ja. wisten dat niet, maar... Allee, die waren voor de, verkeerde, ja, voor de verkeerde aan het protesteren dat dan. was een publiek geheim maar allee, op de duur was dat niet meer zo'n publiek geheim en allee, dat was echt wel uh, een dekmandel toen der tijd ja. Ah, ja. ja, ik denk dat van, ja. de, de Serviette-Unie dat, was, dat, was, dat waren echt bijna protestsongs en die ja, die vertellen eigenlijk over hun, hun leven in de Alma, want die gingen echt wel lang in de Alma rond. Je kon dan zo toen al hé, gratis frieten bijhalen en dus dan, dan, ja, dan pak je die een, een vuil bocht van iemand anders en dan gingen die altijd frieten bijhalen en, uh, en bestek pikken en zo. Dat waren zo... En dan hadden die zo'n thema-song en dat was eigenlijk uh, Cordon Blues. Uh, genoemd naar de, de Cordon Bleu, dat zijn van de, de basisgerechten eigenlijk in, uh, in dat ja, systeem ja, ja. dat de Alma was. Hé, hey, dat was een heavy nummer, hè, man. Uh, ja, ja, ja nee ja. hey, Dat was een heavy nummer, zo. Wel, die spijt u dat die opnames niet meer zo goed zijn. Dat is, uh, ja, dat is van een tapeje. Maar hebben ik... wij dat nog? Ja, ik dat heb een tapeje teruggevonden, ja. Je ziet... Uh... Maar kunnen we dat nog draaien nu? Want dat was echt heavy. Uh... Weet, kunnen wij nog twee heavy draaien op de radio tegenwoordig? Oh, ik weet dat niet, maar het duurt, het duurt niet zo heel lang als de producer het heeft. Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké, okay, even de luisteraar waarschuwen. Zet de radio iets stiller... Want ik weet niet of die moderne radio's dan nog aankunnen, dat lawaai. Want het is echt lawaai. Ja ja, ja, ja, ja. Dus zet uw radio ietske stiller nu. Want wat er nu komt, mannen, dat heb je al lang niet meer gehoord op uw radio's. Hè. Gordon Blues. Dus dat weten u niet. die oogskes. De achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond, de achtergrond.